9 uur. 9 Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Weinig Nederlanders kennen de lijsttrekkers van de partijen... voor de Europese verkiezingen, blijkt uit onderzoek van ANO Research. Op de vraag wie de VVD-lijsttrekker is... noemde bijvoorbeeld 10% van de VVD-stemmers PvdA'er Frans Timmermans... in plaats van Malik Asmani. De ondervraagde mensen vinden verder dat de Europese Unie zich vooral moet bezighouden met grote onderwerpen zoals klimaat en migratie. Onderwerpen als ouderschapsverlof zouden door nationale overheden moeten worden behandeld. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat Forum voor Democratie en VVD aan kop gaan in de peilingen gevolgd door GroenLinks. In India worden zo'n 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de komst van een orkaan. De verwachting is dat orkaan Fani vanmiddag aan land komt in het noordoosten van India in de deelstaat Odisha. Er worden windsnelheden van 200 km per uur verwacht. Ook valt er veel regen en wordt gevreesd voor overstromingen. In de deelstaat zijn vaker orkanen. In 1999 werd Odisha, dat toen nog Orissa heette... geteisterd door een orkaan die nog zwaarder was dan die van vandaag. Toen kwamen tienduizenden mensen om het leven. Sindsdien zijn de voorzorgsmaatregelen beter. De Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, die 80.000 Joden naar de concentratie- en vernietigingskampen stuurde... is na de oorlog te achterna nagezeten door de Duitse justitie. Het Duitse OM is 17 jaar bezig geweest om de natie opnieuw voor de rechter te krijgen... vanwege medeplichtigheid aan genocide en verhoorde wereldwijd 130 getuigen. Maar er kon niet bewezen worden dat Gemmecker wist van de gebeurtenissen... in de vernietigingskampen. Dat staat in een biografie die vandaag verschijnt. Wel kreeg de Duitser in Nederland tien jaar celstraf... waarvan hij er zes uit zat. Het weer laat vandaag meer bewolking... en dan kunnen er pittige buien over het land trekken, soms met onweer. Het wordt voor de buien uit, 12 tot 15 graden. Vrijdag en in het weekend buien, een koude noordelijke wind... en niet warmer dan 10 à 11 graden. Dit was het nos -journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 37 van de OV-medewerkers wordt getreden door passagiers. Doeus lief, dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Para maar lo dan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 for you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 If it comes your way tomorrow, count yourself lucky Life shows no mercy Life shows no mercy And when you hold it close to you Just when you're feeling good is true Life shows no mercy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 Dit is ZFM Ranking, he slangin' It ain't karaoke night But get the mic cause I'm singin' uh,